Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. De NS overlegt vanmiddag met de Belgische spoorwegen over de problemen met de Vira-treinen. Het is de bedoeling om op korte termijn als alternatief weer gewone intercity's in te zetten tussen Amsterdam en Brussel. Ook de Tweede Kamer wil dat. De hoogsnelheidstrein kan met structurele problemen en mag van de spoorbedrijven pas weer rijden als hij betrouwbaar is. Eind vorige week besloten de Belgische spoorwegen voorlopig een punt te zetten achter het project toen een deel van de bodemplaat van de Vira was afgevallen. Ook voor de NS was de maat vol. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland vanwege IJssel. Het kan daar verraderlijk glad zijn. De komende uren kan de IJssel zich verplaatsen naar het noordwesten, waarschuwt het KNMI. Eerder gold code oranje ook voor Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland vanwege stuisneeuw, Maar die waarschuwing is ingetrokken. De IJssel heeft volgens de geleid tot veel ongelukken in Noord-Brabant. Vervoerder Arriva heeft problemen met de treinen in het noorden van het land. Zo rijden er geen sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen door een wisselstoring. Ook tussen Uskerts en Rode School en tussen Appingedam en Delfzeil rijden geen treinen. Daar zijn bussen ingezet. Reizigers tussen Leeuwarden en Groningen kunnen gebruik maken van de stoptrein, zegt Arriva. Busmaatschappij QBus meldt vertragingen van 30 tot 45 minuten in Groningen en Drenthe. Het consumentenvertrouwen is in de maand januari iets verbeterd. Volgens het CBS zijn mensen minder somber over de economische vooruitzichten en hun eigen financiële situatie. Maar grote uitgaven worden nog steeds uitgesteld. Het consumentenvertrouwen is belangrijk voor het economisch herstel. Volgens het CBS houden veel mensen in januari de hand op de knip omdat ze denken dat ze minder te besteden hebben. Het weer, vooral in het noorden nog lange tijd sneeuw en daar blijft het vriezen. In de zuidelijke helft komt de komende uren ijzel voor, waardoor het verraderlijk glad kan worden. In de rest van het land lichte sneeuw of sneeuw. De maxima liggen vandaag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan nog de meeste en langste files op de A7 Hoornzaandam, tussen Avenhoorn en Purmerend, 4 kilometer... Op de A15, Europoort richting Rotterdam, is de rijbaan dicht bij Hoogvliet. De rechte rijstrook is daar dicht. A15, Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-West, 2 kilometer. Na een ongeluk zijn alle rijstroken weer open. A15, Gorkum-Rotterdam, tussen Papendrecht en hendrik Ambacht, 4 kilometer. De rijbaan is dicht bij hendrik Ambacht. Het verkeer wordt daar langs geleid via de af- en de oprit. A15, Rotterdam-Europoort, tussen Pernis en Hoogvliet, 2 kilometer. Bij de Botlektunnel is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. De A20 Gouden richting Hoek van Holland is dicht tussen Vlaardingen en Maasluis vanwege de gladheid. Er moet eerst worden gestrooid voordat er weer verkeer langs kan. De A27 in Breda staat 9 kilometer tussen de Avelingen en Hank. Tot zover de verkeersinformatie.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 See the friends of thought. If there ain't Ik ben Henny van Petergem, CFM Standvoort, en het programma in Zandvoortse Zaken. Ik ben op het strand vandaag. Ik spreek met Bram Molenaar en Bram Molenaar heeft uh, activiteit strandactief. En, uh, ja, ik zie je wel eens met zo'n leuke auto over het strand rijden, Bram. Vertel, wat, uh, wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat ben je daar aan het doen? Nou, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk een soort uh, ja, activiteitenbureau, een activiteiten doe ik. En uh, voor kinderpartijtjes, bedrijfsfeesten, familiedagen, noem maar op. En onder andere ja, voornamelijk voor kinderpartijtjes ook uh, lekker in de weer. Daarom ook die auto. Want we vinden kinderen prachtig om uh, in te scheuren over het strand. Ja, en wat gaan we dan nou doen? Een uh, schatgraven, uh, vissen en uh, strandjutten natuurlijk. Mm. En uh, het is heel impulsief. Dus wat we vinden, daar vertel ik over. En uh, mocht er een leuke vangst zijn met garnalen en kleine visjes, heb ik ook een leuk verhaaltje. En dat vinden kinderen echt geweldig. Ja. Zeker weten. Oh, wat leuk, ja, want het is een, een leuk bedrijf wat voor kinderen vooral heel interessant is. Ja. Dat ze dus uh, ja, ontdekken aan de vloedlijn, de, be, begrijp ik een beetje, wat er allemaal te vinden is. Ja, ze, ze, ze lopen eigenlijk langs op zomerse dagen en zien een schelp liggen. Maar ze weten niet wat voor schelp het is. En vanuit ouderlijk weten ze ook nog niet precies hoe ze het moeten vertellen. Dus uh, ja, daar ben ik voor. Ik uh, kan heel uh, informatieve uh, dingen vertellen over wat ze nou eigenlijk zien en tegenkomen op het strand. Het kan vanuit een zeemeel zijn of een klein uh, krabbetje wat er loopt. Maar ja, uh, ja, dat is hartstikke leuk om te doen. En kinderen vinden het echt heel leuk om dat te leren. Ja. Maar ook volwassenen, want ook volwassenen komen vaak bij me. Oh, ik ga maar. met vanavond. Met, met uh, ja, brainstorm sessies of uh, dat ze oh. eventjes aan het vergaderen zijn en daarna een ritje maken op het strand. In een. eigenlijk hetzelfde verhaaltje. Alleen in een, in een volwassen jasje, eigenlijk. Ja, ja want ik zag. Volgens mij zag ik bij de 50-plus-dag ook een soort reclame voor jou. Dat ze mensen konden in jouw. Ja, hoe noem je het? Een soort open auto. Hè? Bijzondere ja, een bijzondere strandauto, strandtruc, ja. een strandtruc. Konden ze een stuk meerijden. En dan. Ja, wat gingen ze dan eigenlijk verder doen? Nou, eigenlijk. <laughs> uh, op hiervoor te beduren. Het is, uh, ik reed over het strand. En dan kwamen we schelpen tegen scheermesjes, uh, kokkels, uh, mosselen. En uh, mooie houten planken en andere dingen, en daar vertel ik wat over. En ik heb zelf nog een kist in mijn auto liggen als ik nog helemaal niks vind, om uh, toch gewoon grappige dingen en onderwerp te vinden. En zodoende rijden we over het strand. Ik rijd eens dus naar de uh, naakstrand toe eigenlijk. En daar konden ze dan uitstappen en dan met de wind in de rug lekker teruglopen. En er stond hier bij Talassa, stond er een uh, lekker bakje koffie en uh, gebak op ze te, te wachten. Oh, dat en werd uh, goed ontvangen. Ja, Ja. ja, ja het was uh, heel veel uh, animo voor de 50-plus-dag uh, wandelaars. Dat vond ik een leuke activiteit. Dat zag ik toevallig staan. En uh, nou, ja, hoe ben je hier zo ingerold eigenlijk? Nou, ik ben al uh, nou, eigenlijk sinds mijn kindertijd hier aan het werk bij mijn ouders tenminste. Aan het helpen. Zo mag het eigenlijk niet. Heten. Dus uh, ja, zo ben je er ingerold. En uh, voor Bram was er nooit echt een plek behalve de bedjes. Maar ja, nu we een jaron paviljoen zijn, uh, is de bedje in de winter niet echt veel, uh, veel te doen. Dus zodoende moesten we op zoek naar iets anders voor ja. ja. En uh, ik, ik heb Betty vo volledig ingesprongen samen met mijn vader. Ja. En uh, nu pak ik het helemaal eentje op en het is, het is hartstikke leuk om te doen. Echt. Ja. Ja. Heel divers. En toch blijf ik vanuit het jaron te lassen werken om, uh, ja, om het een basis te geven. Maar ja. nogmaals, het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja, en het is ook een leuke combinatie natuurlijk. Van je kan hier wat je zei met die appeltaartje eten lekker warm binnen en een wandeling op het strand voor de ouderen. Maar je kan natuurlijk ook een feestje doen met jongeren, kinderfeestjes als iemand jarig is of een ander feestje. Ja, ja mijn broer is de chef-kok en die uh, maakt af en toe een mooie taart voor ze in piratenthema. Okay. Ik, zit, ik zit hier nu ook vandaag als een, een halve piraat. En uh, dat staat je ook uit in het kinderpartijtje. En met het ja. schatgraven en met de schatkaart die ze vinden. Mm. En het, het normaal dat is dat uh, echt super om, om voor de kinderen te doen. Het, uh, vlees, uh, line, dat zijn ze als er enthousiast over. Maar ook uh, de bedrijfsfeesten. We hebben een paar bedrijfsfeestjes mogen doen in het afgelopen seizoen. En die, uh, die kregen ook die schatkist voor hun neus. En uh, met een ludieke uh, wijze met een fles drank erin. Of, uh, of andere grappige... Ja, cadeautjes eigenlijk. Ja. En samen met een barbecue of, of een walking dinner. En het was heel aantrekkelijk en dat hebben ze ook allemaal hartstikke leuk gevonden. Nou, er zitten wel heel veel leuke mogelijkheden in, hè? Nou, eigenlijk is het... Uh... Ja, oneindig. Je kan, ja. je kan het zo gek niet bedenken en je kan het doen op het strand. Het is alleen hoe verpak je het en uh, hoe zet je het op op de juiste manier. Mm -hmm. Ja, je bent als kind eigenlijk al een beetje opgegroeid op het strand, denk ik, hè? bij de strand aan Talassa. Jullie hebben nu een hele mooie nieuwe strandtent. En uh, ja, heb je al die dingen van de zee en de schelpen of de materialen die je vindt, uh, zelfspelenderwijs een beetje ontdekt? Of ben je er boeken ingegaan of op internet? Hoe doe je dat? Ik ben niet een persoon die echt de boeken ingaat. Dat, uh, dat zal dus op school ook, uh, denk ik, uh, ja, bevestigen. Maar goed, uh, ja, wat u al zegt. Door, door spelende wijze en door, door alleen maar erover nadenken en kijken en uh, bestuderen eigenlijk. Hm. Ben ik erachter gekomen wat dat is en door de verhaal van mijn vader uit de visserij. En ook van Victor Bol heb ik het uh, nodig geleerd. Ja. En heb ik het eigenlijk uitgebreid tot een uh, leuk pakket waar ik al dingen ook al kan over vertellen. Ja. Hm. Dus die kennis, dit is puur uit praktijk uh, opgeraamd. Ja, ja. Aldoende, aldoende leer je al die dingen ja. natuurlijk. En je vader weet alles van de vis. Hebben we ja. een keer ook geïnterviewd. Hè? Die is wel heel erg leuk. En uh, ja, die Victor Bol, dat was jouw voorloper. Hoe is dat gegaan dat je het van hem kan overnemen? Nou, uh, Victor is een uh, goede vriend van me. Inmiddels ook uh, geworden. En uh, ja, Victor zocht eigenlijk ook een geschikte persoon om standaardief op de, een beetje dezelfde manier uh, over te nemen. En uh, voor zijn doen was ik daar een geschikte persoon voor, want er waren meerdere kandidaten die eigenlijk op standaardief uh, ja, ogen. En uh, waaronder ik ook zelf. En ja, goed. Uh, wat u gezegd, ook Victor is opgegroeid met de beestjes en de dingetjes op het strand. En het ook het willen leren aan, aan kinderen. En, uh, aan scholen om het helemaal uh, op te zetten. En zodoende uh, doe ik dat eigenlijk ook. En ja. dat die vertrouwen had Victor in mij. En uh, gelukkig, want ik ben er echt heel blij mee. Ja. <tie> ja. Ja, we zijn ook een programma voor de Zandvoortse ondernemers. En dan vraag ik me af, ja, hoe doe je dat nou met het kapitaal? Want ja, je moet misschien een kapitaal hebben om zo'n truck over te nemen of andere ideeën van Victor. Hoe doe je dat? Ja, als start is het heel lastig. En het is veel praten. Ook al is het je, zijn het je ouders, toch moet je daar hun ook in overhalen om die stap te nemen. En het is me gelukt. En zodoende hebben ze mij het krediet gegeven om het te starten. En ja, die vertrouwen loopt nog steeds en het gaat goed. Dus, uh, ja. Ja. Vooral in nou. de zomer is het, kijk in de winter is het ook uh, een hartstikke mooi strand. Maar toch iets kouder en uh, gaat, gaat graven ook iets lastiger dan in de zomer. Maar goed, uh, uh, het kan allemaal en het is heel divers, verzin het maar en het kan gedaan worden. Ja, dus, uh, nou, dat is ja. leuk. En, en uh, verzin je van tevoren van waar je dan bijvoorbeeld een schat gaat begraven of, of vind je die ergens? Hoe gaat dat? Ja, ik De schatten natuurlijk al honderden jaren begraven. Oh, ja. De piraten hebben het allemaal neergelegd. Nee, het is, ja, bij verschillende mijlpalen ligt ik eigenlijk de, de schatten neer. Op okay, verschillende dagen. weet ja, je te vinden. Weet je te vinden. En zo heb ik mijn, schat, mijn schatkaart ook ingericht dat de kinderen het heel leuk kunnen vinden. Bij een bekend herkenningspunt. En uh, ligt er aan waar ze hun, hun, hun patatje gaan opeten in de middag of hun taart gaan aansnijden. Ja. Dus in, in die buurt leg ik wel die schat neer. Maar ja, je hebt ook wel schatten die, die is niet zelf neerlegt. Uh, dat geldt ja, ook voor alles van ja, die vind je dan dat natuurlijk. Het is wel heel spannend ja. natuurlijk Het vinden van de schat. Het heeft altijd wat natuurlijk. Want dan kom je iets tegen of je bent aan het graven en je denkt, hé, hey, wat is dat? Dat is voor elk kind natuurlijk fantastisch, hè? Kan je een, een leuk verhaal vertellen misschien uh, over zoiets wat je hebt meegemaakt al in de tijd dat je op het strand werkt? Ja, uh, ik heb een grappig verhaal over een uh, vrijgezellenfeest. zelffeest. En we uh, waren eigenlijk oudere mensen natuurlijk. En die gingen met me mee op het strand en die vonden tijdens het garnalenvissen een flessenpost in hun net. En ze hadden het niet door, niet door dat ik die had ingedaan. Maar goed, uh, dat ging niet om. Maar uiteindelijk gingen we die, die kaart bestuderen. En wat stond er nou op? Nou, het ging uh, over een heel vaag, vaag tekeningetje. Dus we reden naar die plek toe die ik wel wist om het te herkennen. En opeens lag daar een grote vrieskist was ingegraven, voor de helft uh, ondergestoven. Dus jullie waren we wel benieuwd wat er eigenlijk in zat. Dus in trokken we trok het, trok het open en er zaten er al 60 biertjes in. Dat die uh, super gingen. Een heel de 60 60 groep had ik. En uh, nou ja, ze gingen aardig aangeschoten weer naar huis. En het was een hartstikke leuk feestje. Dus ook voor die doelgroep uh, doe je ja. graven. Ja. En voor kinderen precies hetzelfde. Ik ging uh, nog in de winter gingen we het stand schoonmaken voor Sinterklaas. Omdat hmm. het paard van Sinterklaas niet kon struikelen over uh, enige hmm. rotzooi. En dan vind je ook toevallig een schatkaart met het, uh, ja, het, het verloren recept van de pepernoten. Anders kunnen de pieter de pepernoten natuurlijk niet maken voor nee, Sinterklaas. Ja. Dus, uh, ja, het, het is gewoon zo mooi om, om elke keer een thema eraan te mm. verbinden voor die kinderen. En, uh, ja. nou Het is wel heel leuk hoor. Het is echt een uh, leuke activiteit wat de kinderen allemaal kunnen doen. Uh, ja, en, en heb je een bepaald speciaal programma voor de kinderen of voor uh, mensen? Heb, heb je een internetsite misschien waar dingen op staan? Ja, ik heb ook een internetsite, uh, strandactief.nl. En daar vind je geno genoeg informatie om in ieder geval contact met mij op te nemen. Hm. En dan wil ik altijd nog graag uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Ik hou het wel een klein beetje geheim hoe de details in elkaar zitten om het spannend te houden. Maar ja, wat in mijn assortiment zit is schatgraven, de jutterstochten en vissen. En vooral het laatste is hartstikke leuk om te doen. Vooral ja. omdat ik iets ja, oudere leeftijd van kinderen, tussen uh, 7 en 12 jaar, mm. die het altijd wel een keer gedaan ja. hebben met een met ja. schepnetje, maar eigenlijk niet weten wat er erin zit. En daar vertel ik over. En dan doe je in, in een groepverband, gaan ze een groot net trekken, zelf, dat doe ik niet. En dan hebben ze ook echt een, zelf een, een, een taak die ze moeten doen. Ik ga zelf het water in met een waardpak en dan haal ik het net uit het water en dan uh, vertel ik wat over de vangst. En in de zomer of in het najaar heb je dan kans op een aardige kluit met uh, mooie granaaltjes die je dan ook voor consumptie kan gebruiken. Maar over het algemeen vang je niet heel veel, maar er zitten heel diverse dingetjes in, dus een klein pietenmannetje of een herenmietkreefje. Uh, Genaal natuurlijk, platvisjes, ja. van alles en nog wat. En af en toe een schoen of een uh, andere rare objecten. Waar je ook weer een leuk verhaal kan over vertellen. Of een haaien ei of, ja. of sepia. Dus uh, ja, het is, het is super. CfM Radio, Henny van Petergen met het programma Zandvoortse Zaken. Ik ben op het strand bij Bram Molenaar. Hij heeft het uh, bedrijf Strand actief En we praten in Telassa, het bedrijf van zijn ouders, een mooie nieuwe strandtent... over ja, hoe hij tot dit, uh, ja, dit bedrijf is eigenlijk gekomen. En uh, ja, we, we gaan nog wat vragen stellen. Sinds wanneer ben je eigenlijk hier uh, te vinden... Uh, ik zelf uh, ja, heb het sinds vorig jaar januari uh, overgenomen van Victor. Die toen al uh, enige jaren hier op de strand zat met het bedrijf. En uh, ja, dus ik doe het nu eigenlijk uh, ruim een jaar. En uh, heb het heel goed ondervonden. Ja. Ja, of ja, heb je daar je zin? Ik heb het zeker naar mijn zin, ja. Ah. Echt hartstikke leuk. En uh, ja, dat is goed om te weten. Je hebt eigenlijk uh, allerlei doelgroepen. En uh, je kan je iets meer vertellen misschien over de bedrijfsfeesten die je doet? Ja. Ik heb daar een leuk assortiment voor, voor eigenlijk iedere maat van de bedrijfsfeesten. Voor de kleinere groepjes maar ook de hele grote. Van, van vliegeren tot uh, Robinson spellen. Dus die gebaseerd zijn op survival, vuur maken, oh ja, een in, ja. in het water banjeren. Zandgezellen maken en, en, en, en, en, en, en wigwams bouwen. Ja, het, het, het is hartstikke leuk. Voor, echt voor de teambuilding sessies. Ja. Ook flessenpost. Dus mocht er een conflict te zijn in een groep, schrijf het uit en gooi het in zee, je bent er vanaf. En zo los je heel veel dingen in een leuke sfeer op met, uh, met je collega's. Uh -huh. En dat, dat doe ik ook. En ja. uh, samen met Victor doe ik nog uh, zandsculpturen eigenlijk. Uh, oh, vertel, ja. wat is dat? Nou, Victor is een heel creatief mens en die, uh, die begeleidt me nog veel met het zandsculpturen. Dus het, het, het mooie figuren maken van de bedrijfslogo of alles oh, waar je interesse ja. in hebt. Om het mooi op het strand als uh, promotie te maken. En, uh, ja, dat vinden mensen ook heel leuk, ook die niet heel erg sportief zijn aangelegd. Dus wat, wat oudere generaties die dat uh, heel gaaf vinden om met hun handen ja. nog iets leuks te kunnen maken. Mm -hmm. En dat, dat doe ik samen met Victor nog uh, ja, eigenlijk goed opzetten. Nou, wat leuk. Ja, maar ik heb wel al die zandkastelen of uh, ja, wat is dat? Uh, beelden eigenlijk gezien in het dorp. Maar zoiets kan een uh, ik toch niet maken. Of een leek uh, van, van zakenmensen. Uh, mensen. Hoe doen je dat? Nou, met een goede begeleiding is het helemaal niet moeilijk. Ja, ja, het gaat om bepaalde technieken in het zand snijden en uh, ja. een schaduw effect opgeven. Geweldig. En uh, ook heb, heb ik geleerd van Victor. Dus uh, dat gaat, uh, is daar een goede, uh, goede boekbeeld voor. me. En ja, uh, nou, die beelden inderdaad, het is wel lastig, maar het is een mooie streven, zeg maar. Dus uh, op het begin denk je, waar begin ik aan? Helemaal als zijn, dan denk je, het wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk komt er een hele mooie zevenmin uh, uit de rollen, of uh, op een kasteel, of, of, of een palmboom. Ja. noem maar, maar op. Je maakt zo tropisch als jezelf ja. oh, wat leuk. Ja, dat, dus, dat zijn weer onvermoeide talenten die we kunnen aanboren bij het personeel van de, de bedrijven natuurlijk. En, en doe je op de bedrijven in Zandvoort of ook daarbuiten? Kan iedereen meedoen? Uh, ja, in principe kan iedereen meedoen. Geen probleem. Juist vanaf buiten ook. Om, om Zandvoort ook te promoten. Mm -hmm. Want de mensen die in Zandvoort gevestigd zijn, die weten hoe mooi het kan zijn. In, ja. Die, die, die, die flair willen we aan andere mensen ook meegeven. Om heel Zandvoort daar een, een mooie kleur aan te geven. Hoe krachtig ons dorp eigenlijk is. Ja, zeker. En ja, wat voor aantallen kunnen daar mee meedoen? Is het uh, een groep van tot 10 of 20? Ja, tussen 10 en 20 heb je een, een leuke aandachtverdeling. En mocht er een groep groter worden, dan, uh, dan wissel ik qua uh, activiteit. Dus je wil willen meer ja. activiteiten voorkomen. Waaronder ook zandsculpturen of beachvolleybal, of beachgolf, of uh, ja, de Robinsons spellen. Mm -hmm. uh, zo maak je een heel leuk pakket van verschillende onderdelen. Waar een, waar een, een bedrijf een hele dag uh, met, je, met je in de weer is. En in de avond lekker na kunnen borrelen bij het restaurant. En een, een mooie barbecue of een walk in diner uh, van kunnen genieten. Ja. Ja, helemaal geweldig, dus je kan hier helemaal je hele feest houden eigenlijk, hè? met alle ja. details erbij. En ook het aantal uh, mensen kan variëren. Nou, wat leuk dat je dat ook nog doet met Victor in feite, want ja. jullie zijn eigenlijk ook vrienden geworden, ja. begrijp ik. Ja, ik kende Victor uh, van vroeger ook nogal, oh, ja. maar het was meer een, ja, een, de vader van of uh, ja, een, een, iemand, een persoon in het dorp. En nu heb ik heel close met hem, uh, je ja, kennis uh, met hem genomen. En, uh, ja, het, het klikt wel goed. We ja, zijn eigenlijk is. dezelfde personen. Ook ah. dezelfde chaotisch en uh, <laughs> geen, geen theorie meer. Is. Maar daarom uh, ja, blijft het ook standaardief bestaan. Op de manier dat hij het gewild heeft. En de manier dat ik het wil. Ja, een beetje dezelfde type. Gewoonlijkheid ja. ja. met dezelfde ideeën ja. en doelen. Wat je ermee wilt. Nou, dat is wel heel erg leuk, hè? Maar dan voorbeduren op de toekomst. Ja. Toch moest Victor het overdragen. En mm. heb ik graag het steentje kunnen overnemen. En het alleen maar uh, groter kan maken. Ja. En als ja, het me ja. lukt zou het heel veel op zijn. Nou ja, dat zeker. Daar mag je zeker trots op zijn. En uh, nou, ja, je hebt dus nu ook uh, de bedrijfsfeesten erbij. En, en uh, ja, hoe pak je zoiets aan? Stel dat ik een feestje wil geven met een aantal kinderen. Wat kan je me voorstellen? Uh, nou, Voor de kinderen kan ik dan verschillende uh, dingen doen met het garnalen, of schatgraven. Maar ook een springkussen is gewoon mogelijk. Dus een huren, een springkussen. Die zetten we neer bij het paviljoen. En dan kunnen ze lekker banjeren en eigenlijk uh, onder toezicht van. En voor de ouders uh, een mooie strandwandeling Of uh, ja, al die activiteiten die ik hiervoor ook ontnoemde. Die robber's van Spellen. En, maar goed, ja, alles is op de maat gemaakt voor de groep die, waar het van het in begeeft. Dus Mocht het overhand ouderen zijn, mm. dan doe je het iets rustiger aan dan die, die ja, van dieke roer zou spelen. Ja. Maar het ja, dat, dat is allemaal op maat te dus, uh, Ja, Dus je gaat even op tafel zitten en ja. dan uh, overleg je wat zijn de mogelijkheden? De, en de, de wat, mensen wat we hebben wel, ja. contact waarom de mensen het al duidelijk willen maken oh, om wat ja. voor groep het gaat. Ja. Die vraag stel ik zelf ook. En mocht het tot een uh, verdere stadium zijn, dan spreken we af bij het paviljoen. En dan kunnen we daaruit uh, het ja. mooi aankleden naar ieder wens. Nou, ja, helemaal goed. Heb je ook contacten met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld het Juttersmuseum... Ja, ...of de pannenkoekrestaurant de Seerover? Daar heb ik ook van die Seerovers gezien, die zijn ook zo gekleed zoals jij. Met zo ja, dat weten de luisteraars natuurlijk niet, maar ik zit hier echt met een Seerover aan tafel. Met zo'n doek om zijn hoofd. En, uh, ja. ja, Hoe heet dat? Een bandana. Een bandana. Ja. Ja. Met allemaal uh, enge dingen erop. En, uh, nou ja, hij is niet heel eng hoor, hij is ook wel heel aardig. Maar hij heeft ook zo'n baardje en zo. als Zo'n echte zeerover en dat lange haar. Dus dat moeten de mensen wel even komen kijken hier in het uh, paviljoen. En uh, misschien uh, met de boot en uh, uh, met de uh, kar meerijden. Uh, want ja, je hebt daar dus contacten. Ja, zeker. Um, ik heb goede contacten met de lachende zeerover. Met het pannekoekhuis. Die, uh, die biedt ook leuke arrangementen aan. En zodoende kunnen kinderen lekker een pannenkoekje eten vooraf met een spelletje. En dan later herhaal ik ze op in alle verrassingen en ga ze met een echte pilaar mee het strand op. Nou, ook andersom kan natuurlijk dat ze eerst met mij meegaan en dan lekker met een glazen limonade en een pannenkoek achteraf het allemaal eten. Uh, het Jutrip Museum. Dat is ook een heel leuke. Ja, eigenlijk een, al heel lange een, een plek op het strand waar, waar, waar voor iedereen wat wil is. en natuurlijk gratis. Want, uh, het zijn allemaal vrijwilligers die er zich volop in zitten. En die versterken het hele strand en ook strandactief mee. wat ze allemaal daar te zien krijgen. Van mooie aquariums tot, tot mammoetbotten. Van, van uh, 10.000 vingers die er liggen. In vorm van handschoenen van vissers. en, en Ja, en, en zee. Die handschoenen ja. die drijven ja. allemaal aan. Op het strand komen ze. Hè? Ja, ja, en dan maken we mooie dingen van. En laten zien wat er eigenlijk allemaal op het strand aanspoelt. En hoe gevaarlijk het kan zijn. En hoe slecht het voor het milieu kan zijn. Dus het is heel bewustmakend voor, voor, voor jong en oud. Hm. En dat is een hele goede instantie. Die, ja, die ik ook steun. In mijn activiteiten. Zodat ik mensen eigenlijk bekend maak Van goh, ga daar ook eens langs. Of, of we rijden er zelf langs. Ja. En het genale vissen. Bijvoorbeeld nemen we de mee naar hun aquarium. En dan kunnen ze zien hoe de... Ja, hoe Guber ook. Maar de granaat worden opgegeten door mooie scholletjes en sliptongen en, en andere krevjes die daar in het, in het aquarium zitten. Ja, die leven daar natuurlijk weer ja. van. En wij ja. houden ook weer van een granaal ja. of een scholletje. Die kan je hier natuurlijk bestellen. <laughs> maar dat is leuk om dat helemaal te zien, hè, ja. hoe dat gaat in de natuur allemaal. En krijg je ook wel eens scholen hier? Ja, ik heb verschillende scholen gehad vorig jaar uh, die, die, die uh, een leuk programma hebben gekregen waarin ze gingen gaan vissen naar het Jus museum toe en uiteindelijk uh, doorgingen met de sprinkers en andere spelletjes die ik had opgezet dus van kokersnoten en run tot uh, in palmbomen klimmen en, en, en noem maar op, dat heb ik neergezet voor ze en die hebben een hele dag dan op het strand waar de kinderen lekker kunnen uitwaaien en, en, en, en energie en creativiteit kwijt kunnen en het is super, ze gaan helemaal ja. doodmoe weg, ze komen heel druk aan het is ook wel eens prettig voor de leerkrachten. Ja, je ja, weet wel ja. dat ik zelf leraar was. <laughs> en dan heb je een, een leuk schoolreisje in de buurt, eigenlijk ja. ook, maar misschien ook van scholen verder weg. Ja, dat klopt. Als we af en toe dan komen ze met de fiets of met de hele touringbussen, komen ze aanrijden. Ja. En dan spreken we op een locatie af. En dan uh, neem ik het helemaal over, eigenlijk. Uh, natuurlijk met een bepaalde begeleiding van de, van de, de, leraar, de leerkrachten en de begeleiders. Mm. Maar het, het gaat in super, uh, super harmonie. Ik, ik maak dan meestal een, een een schema wat ze de dag te doen krijgen, zodat de ouders in de leerkrachten mee kunnen doen met het onderdeel. En dan gaan ze in circuitvorm gaan ze bepaalde activiteiten doen. Die dan doorschuiven per uur. En met een lunchje tussen met een patatje en kipnuggets en limonade. En helemaal aan het eind als verrassing krijgen ze een mooi schaal met allemaal ijsjes. Leuk. Ja. En dan zijn ze dolgelukkig. Tuurlijk, en ik heb ja. Om het af te kloppen. Altijd mooi weer gehad ermee, dus het is uh, helemaal super. Ja. Dus, uh, mocht het slecht weer zijn, voorzien je er ook wel wat op. Maar voor de kinderen is het prachtig als het, uh, ja. Ja, als het zonnetje schijnt of in ieder geval droog is. En is. Tot nu toe allemaal gelukt. Ja, daar hebben ze echt een, dat topdag, zit me een mee. Hè? Ja. Ja. Dat is leuk hoor, zo'n uh, heerlijke dag op het strand. Nou, Zo heb je dus ook allerlei connecties en allerlei mogelijkheden. Hoe zie je jezelf over uh, vijf jaar? Ja, in principe doe ik het nu vanuit mezelf en natuurlijk Thalassa. Maar ik wil het heel graag uitbreiden, zodat er ook andere piraten op het strand komen te lopen. Oh, ja, die het ook allemaal meenemen en het en eigenlijk een heel ja, toeristische trekpleister van worden. Het, het wordt echt een concept, wil ik ervan maken. Okay. En die met dezelfde passie en flair het willen brengen. En, uh, ja, om de omstandigheden echt groter te maken dan alleen maar op Hoogenaar. Ja, ja en dan, waar, waar denk je dan precies aan? Wat gaan die andere piraten allemaal doen dan? Heb je daar al ideeën over? Ja, <laughs> nou, niet expliciet, tenminste, ik heb er wel ideeën over, maar daar ga ik niet te veel over vertellen. Dat is natuurlijk nog verrassend. Ja, ja, ja, ook dat. En, uh, maar goed, het moet, het moet een heel programma worden. En ik zelf kan, een, een, de spanningsbal van kinderen is een, ruim een uur en dat, dat, dat lukt me volledig, maar om een hele dag een, een mooi programma voor mezelf alleen in te zetten is vrij lastig als ik me elke keer moet verkleden als een andere persoon. Maar met een heel team uh, dan gaat het super. Ik denk maar aan een theatervoorstelling. Dan uh, ja. kan je ook iets heel gaaf opzetten met meerdere personen. Maar de kinderen heel aandachtig uh, drie uur kunnen kijken wat het verhaal inhoudt. En zulke ja, ideeën dat het komt gewoon... Uh, Dom mee. Dat gaan we wel opzetten. In de loop van vijf jaar zeker. Nou, dat zou dus, echt geweldig zijn. Ik zie al een soort toneelstuk in die uh, mooie tent van jullie. Of daar uh, bij de zeerover, uh, lachende zeerover. Daar is al zo'n schip natuurlijk ook. Ja. En daar ja. staan al van die beelden zoals jij er nu uitziet. Er kunnen ook echte zeerovers gaan lopen misschien. Ja, dus ik ben echt benieuwd wat het gaat worden. En uh, ja, we willen je heel veel uh, succes wensen de komende jaren. En heel hartelijk bedankt voor dit interview. En jullie hartstikke bedankt en uh, ik ga er voor volledig voor.